Ik heb het strand wel eens zien volleggen met sinaasappels, kokosnoten, citroen, banaan. Vijf containers met bananen. Die kwamen uit Colombia, dus waren hadden gelijk hier de politie erbij en bewaking... want ze dachten er zit vast wel cocaïne tussenin, maar ze hebben het niet kunnen vinden. Ik heb een keer een opblaaspop gevonden met één lekker tiet. <laughs> en mijn zwager heeft ooit eens een schoen gevonden met een voet erin. Busjes met bleekwater... Bevroren kalkoenpoten, het kinderspeelgoed, nou van alles. En dan natuurlijk als laatste, schoenen. Tijdens een fikse februaristorm in 2006, slaan 58 containers overboord. Van een van de grootste containerschepen ter wereld. Een dag later ligt het strand bezaaid met schoenen. Kinderschoenen, sportschoenen, voetbalschoenen, slippers. Een kwart miljoen in totaal. Iedereen begint schoenen te jutten. Hille van Dieren, eigenaar van het Wrakkenmuseum, is een van hen. Ik ging met mijn zoon naar het strand en hier bij Formerum reden we duin over en, en dan komen we op het, bij het water en dan komt er schoen aan en 50 meter verder lag weer een schoen en nog 100 meter verder lag weer een schoen. Nou ja. En toen zei iemand, je moet doorrijden naar paal 20, dan kun je ze opscheppen. En het was inderdaad zo, er lagen zo verschrikkelijk veel schoenen. Dit is Sterk Water, een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 3, de Tsunami. Bijna iedere eilander heeft een jeep, want zo af en toe gebeurt het wel eens... zo, één een of twee keer per jaar dat er spullen aanspoelen op het strand. En dan moet je daarbij zijn. Dus, en stel je voor dat je geen auto hebt die op het strand kan rijden... Ja, dan hoor je er gewoon niet bij op dit eiland. Maar als de schoenen op het strand aanspoelen... zijn er niet alleen jutters met een jeep op het strand te vinden... Alle eilanders zijn schoenen aan het jutten van schoolmeester tot wethouder. Je wil niet weten als er iets aanspoelt wat mensen hebzuchtig worden. Dagenlang zijn de eilanders bezig om paren bij elkaar te zoeken. En met tassen, aanhangwagens en winkelwagens vol gaan ze naar huis. Maar goed, wat moet je eigenlijk met al die schoenen? Iedereen had de schoenenwinkel langs de kant van de weg. Wij hadden dus uh, sneakers in de Braziliaanse kleuren, het geel met groen, huh? die, die gingen als broodjes. Dus uh, we hadden 500 paar schoenen verkocht. Dus uh, toen waren we ook gestopt met zoeken. Wasmachine vol, alles zat vol zand. Maar Geeske van Dieren, het nichtje en de buurvrouw van Hille, werd niet van ophouden. Op een gegeven moment heeft ze acht kramen in haar tuin staan, vol met schoenen. Ik heb twee jaar lang een, uh, meer dan een fulltime baan erbij gehad hoor. Ik hier om half negen ochtends op de stoep. dat ging door totdat het donker werd. In het begin verzamelt Geeske de schoenen vooral voor de lol. Maar na een week onbegrensd jutte beseft ze: hier kan nog wel eens handel in zitten. Toen kwam de voorjaarsvakantie ook. Toen had ik meteen al een tafeltje in de tuin, die tafel die hier buiten staat. Van een picknicktafel. En dan had ik ze gewassen en dan zet ik ze gewoon nat al op tafel. En toen kwamen er toen al toeristen, en toen had ik helemaal nog niet veel klaar, en toen al kwamen de toeristen bij me passen en zo. En dan had ik gewoon plastic zakjes erbij, dat ze die gewoon om in zak konden doen, dat ze er zo'n natte schoen konden passen. <laughs> nou, en toen begon het een beetje, dat toerisme begon hier weer wat aan te trekken, nou jongen, en ik verkocht. Mensen wisten mij gewoon wel te vinden, dus toen zagen wij helemaal het licht, hè. Een flink aantal eilandbewoners heeft net als Geeske een bordje in een tuin staan met strandschoenen te koop. De toeristen vinden het een prachtig souvenir. De eilanders met wat minder handelsgeest bieden de schoenen die ze over hebben gratis aan. Overal op de schelling, langs de hoofdweg, lagen bultjes met schoenen die mensen konden meenemen. Ik heb hier gewoon op het eiland, heb ik misschien een maand tot een maand daarna gewoon nog verder gejut. En op een gegeven moment heb ik zelfs een kar met enkelen gekocht. Van horepetee, uh, 50 euro. Nou, ik heb echt partijen opgekocht. Echt gigantisch. Geeske krijgt en koopt niet alleen partijen schoenen. Haar man haalt s'nachts ook stiekem de gemeentecontainers bij de supermarkt leeg. Nou, ik zeg, moet je dat wel doen? We hebben al zoveel. Nou, ik doe het gewoon, weet je want Hij werd ook een beetje hebberig ervan. want het werd allemaal weggegooid. En nog steeds weet Geeske niet van ophouden. Op de rommelmarkt ziet ze schoenen staan voor vijf euro. Die wil ze opkopen om voor het dubbele door te verkopen. Maar ik mocht ze niet kopen. Maar dan kocht het Janssen wel, want die kende ze niet. Oh. Er gaat een roddel over het eiland. Er wordt gezegd dat Geeske aan de wal schoenen koopt... er een beetje zand in doet... En als strandschoenen verkoopt op haar kraam. Nou, dat heeft gert -Jan eens een keer voor mij gedaan. Die was dus aan de Lidl aan de wallen. Die zag dat sandalen liggen voor, weet ik het, 7,50 of zo. Die had ze gekocht. En toen heb ik ze gewoon op de tafel gezet. en heb ik ze voor 10 euro weer verkocht. Niet heel veel hoor. Gewoon twee paar voor de lol. Kijken of ze het zou... Nee, wel nee. Zagen ze niet. <laughs> Geeske heeft een hoop schik met haar handel. Maar er gebeuren ook dingen die ze minder grappig vindt. Op een gegeven moment, wij zaten in de huiskamer, dat was s'avonds om een uur of tien. En het was donker en zie ik daar een zaklamp in mijn tuin. Er was gewoon iemand die kwam dus mijn schoenen jatten. Het is te achterlijk voor woorden. En ik vermoed ook dat ze bij ons in de schuur hebben gezeten. Want alles staat hier natuurlijk open. En dan staat gert Jansen's apparatuur er allemaal, weet ik wel, wat voor gereedschap hij wel niet allemaal heeft. Dat laten ze staan. Maar die schoenen die ik gratis heb, dus aanhalingstekens, die worden gejat, hè? Tussen jutten en jatten zit maar één letter verschil. Eigenlijk moeten aangespoelde spullen aangegeven worden bij de hoofdstrandvonder. Maar dat gebeurt natuurlijk zelden. Volgens jutters zijn regels gemaakt om gebroken te worden. Want of het nu gaat om speelgoed, drijfnatte pakjes sigaretten of schoenen, de jutter wil het hebben. Iedereen heeft dat hebberige wel in zich. Kijk maar bijvoorbeeld naar uitverkoop of Black Friday in Amerika. precies het hetzelfde. Als je denkt dat je iets goedkoop of gratis kan krijgen, nou, de mensen worden helemaal gek. Dat heb ik niet, dat heb ze. Wat Hille zegt is natuurlijk niet helemaal waar. Eh, nou, als ik een balk zie wil ik hem wel hebben natuurlijk. Nou, het is geld waard. En dat kun je zo gratis meenemen. Nou, wat wil je nou nog meer? Sneller kun je het niet verdienen. Ook Geeske heeft lekker verdiend met haar schoenenhandel. Ze heeft er onder andere een auto van kunnen kopen. Goed, uh, je hebt auto's, en je hebt auto's, hè? Onze auto's uh, uh, die zijn altijd minstens 15 tot 20 jaar oud. Dus ja, we hebben er inderdaad wel een nieuwe auto van kunnen kopen, ja. En ik heb er ook een, een keer een Jeep voor gekocht, maar die was ook 900 euro. Dus uh, ja, God, uh, ja. Maar ik heb er leuk aan verdiend, ja. Inmiddels is het tien jaar later. Het geld dat Geeske met het jutte heeft verdiend, is nog steeds niet allemaal op. Ik heb het grootste gedeelte heb ik tot op de dag van vandaag bewaard. Want mijn dochter is dus 18 en die gaat in september gaat ze met haar hbo beginnen. Dus ik heb dat bewaard voor de studie van mijn dochter. Alles wat aanspoelt op het strand, daar kan je gewoon geld mee verdienen. Dat, dat, dat, dat lampje dat is echt uh, bij me gaan branden hoor. Ja, echt. En zo heeft Geeske nog steeds handel waarmee ze op de braderie staat. Wat de andere eilanders van haar jutkoorts een verkoopdrift vinden... Dat kan Geeske niks schelen. Je moet niet bezig zijn met hoe een ander over jou denkt. Je hebt gewoon een kringetje om je heen waar je heel veel van houdt. En zoveel echte vrienden. En de rest zijn gewoon allemaal kennissen. Dus hoe die over jou denken, ja, maakt mij echt helemaal niks uit hoor. Ik weet wel mensen die hier dan komen wonen. En die dat gevoel hebben van ze denken negatief over me. En dan zich niet op hun gemak voelen hier. En die wonen hier dan ook niet lang. Nee. Geeske bladert nog wat door de foto's van de aangespoelde schoenen. En nog heeft ze spijt dat ze die laatste partij niet heeft opgehaald. Want even later werden ze door een veegwagen opgeslokt. Ze ja gewoon moeten ophalen. Stomme. Ja. Zo som.